Ik wil ze samen met jullie de Bijbel gaan openen. En um, jullie kunnen meelezen op het scherm achter mij En we gaan lezen in 1 Samuel 17, vers 17 tot 50. En uh, we vallen midden in het verhaal van, uh, van David. David is de jongste zoon van, uh, van Isaïe. En uh, hij is een van de acht. En hij is de jongste. En drie van zijn broers die zitten in het leger van koning Saul. En um, nou... Hij, David werkt ook voor de koning, maar hij is ook heel vaak thuis bij het vee. En uh, hij krijgt uh, een opdracht van zijn vader en daar gaan we bij het verhaal beginnen. Dus 1 Samuel 17, vers 17 tot en met 50. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David... Hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze tien kazen moet je aan hun bevelhebber geven... Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem het levensteken van hem mee terug. Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei, tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend ging David met het proviand op weg, zoals Isaac hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in volgorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de voorier en haaste zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hun hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren. Goliath uit gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël vernederen, daar is het een om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en heredienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden... Wat gebeurt er met degene die die Filistijnen daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durfde beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze juist gezegd hadden. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou? Om met je brutale neus vooraan te, staan, te willen staan als er gevochten gaat worden. Wat doe ik nu weer verkeerd? antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor, en kreeg weer hetzelfde antwoord. David's vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul: Hoeveel om die filistein toch niet te moeten verliezen, heer? Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wiep ze hem tegen. Je bent normaal een jongen en hij is al vanaf jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader goed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om, om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wil aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan dat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauw van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heeren je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borst, borstcuras. Tenslotte goorde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand... Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei... Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom erop, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Je daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David... Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de geleden van Israël die jij beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's een prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lands nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwonnen. David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk, zonder dat hij daar een zwaard voor nodig had. Mag ik jou het woord geven? Mag ik je, je bij Morgen. Op een uh, mooie herfstdag in 1955 stapte er in Amerika een donkere vrouw in de bus. Na een lange werkdag, ze was naaister. En toen de bus steeds uh, voller werd, kwam er uh, na verloop van tijd een blanke man op haar af. En die zei, ik wil daar graag zitten. Deze moedige vrouw, Rosa Parks, is haar naam. Zei nee, ik sta niet op. Dat stond namelijk in de wetten. In Amerika, lange tijd was daar de segregatiewet die uh, voorschreef dat uh, gekleurde mensen in de bus moesten opstaan als het te druk werd en dat er dan een blanke mocht zitten. Je kunt je voorstellen wat er moed dat vergt voor deze vrouw. Nee, zei zij. De politie kwam erbij, ze kreeg een bekeuring, 10 dollar. Ze betaalde niet. Ze kreeg 5 dollar, uh, nou ja, uh, boete daar nog overheen. Dus 15 dollar werd de totale boete. Ze betaalde weer niet. Haar zaak kwam voor de rechter. Kwam voor de hogere rechter. Kwam uiteindelijk voor het hoge rechtshof. En die stelde haar in het gelijk. In 1955 weigerde zij op te staan in de bus... En dertien jaar later, in 1968, werd in Amerika de segregatie werd afgeschaft. Dit meisje is Greta Thunberg, Nog zo'n dappere vrouw. Toen ze samen met haar leerlingen in de klas zat en hoorde over de gevolgen van klimaatverandering, schrok ze daarvan. En de hele klas schrok ervan. Ze keken elkaar aan. Wat is dit? Het gaat slecht met het klimaat en wij mensen die eh, dragen daar nogal wat aan bij. De hele klas was geschokt, maar Greta was nog veel meer geschokt toen de volgende dag ze weer op school kwam en alles weer hetzelfde ging. Hoe gaat het ook alweer, ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was. En Greta dacht bij zichzelf, wat is dit? Dit, dit kan toch niet waar zijn? En ze spijbelde van school één dag om te gaan protesteren. En zij is inmiddels het icoon geworden van het protest tegen de, nou de, de, de aantasting van het klimaat die wij mensen uh, ja, doen. Hè? Ze is inmiddels genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede en ze mocht spreken op de VN-klimaatconferentie in Katowice in Polen. Als je drieënhalve minuut van je leven goed wil besteden, dan moet je op YouTube even haar speech opzoeken daar. 16-jarig meisje die daar volwassen mensen toespreekt. Ongelooflijk. Je zou kunnen zeggen dat dit moderne verhalen zijn van David tegen Goliath. Dappere mensen die opstaan tegen een systeem wat niet te veranderen lijkt. Maar dat blijkt wel zo te zijn. Het begint heel klein. Rosa Parks zegt nee als ze moet opstaan. Greta Thunberg spijbelt één dag. Heb ik ook wel eens gedaan. Maar ik heb er nooit enige impact mee kunnen bewerkstelligen. Maar zo begint het. Zo klein begint het. En als je het verhaal van David en Goliath een klein beetje kent, en ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat bijna iedereen in Nederland dit verhaal kent. Er is zelfs een achtbaan in Biddinghuizen, in een pretpark in Biddinghuizen, vernoemd naar Goliath, zo bekend is het verhaal. Dan denk je misschien aan dat verhaal als een soort van, nou, mooi verhaal misschien. Een verhaal waar we in spreekwoorden nog wel eens aan refereren, maar wat ook uiteindelijk een beetje een mythisch verhaal is. Eigenlijk kan het natuurlijk niet, een reus tegen een, een, een, een dwerg, een jongen. Maar als je goed leest, dan ontdek je dat het verhaal van David en Goliath precies zo begint zoals ik net geschetst heb. Zoals Rosa Parks begon. Zoals Greta Thunberg begon. Hè, gewoon met één kleine verzetsdaad. Dat is namelijk wat David doet. Als je goed leest in je Bijbel, dan zie je dat. Want wat komt David doen als hij in dat, in dat soldatenregiment komt? Hij, komt niet, hij stapt niet gelijk het slagveld op om met die reus te vechten. Maar hij stelt een vraag. Hij stelt gewoon een vraag. Dat is wat hij doet. Eerst aan zijn broers. Het zijn natuurlijk confronterende vragen. Maar moet je kijken wat er gebeurt met die vraag. Zijn broers vinden het vervelend en uiteindelijk krijgen ze ruzie. David draait zich om en dan vraagt gewoon verder. Ik moest een beetje denken aan een soort steen die David in een vijver gooit. Dan ontstaat er een ring. En die ring die wordt steeds groter en groter en groter. En uiteindelijk staat dat het hele water wordt in beweging gebracht. Dat is eigenlijk wat David doet. En zoals eigenlijk alle reuzen... Die verslagen worden, zo begint het eigenlijk altijd. En zo begint het dus ook met David en Goliath. Uiteindelijk bereiken die vragen koning Saul. En die zegt van nou laat die David maar eens bij me komen. En net zoals Greta Thunberg ooit haar stem verhief en uiteindelijk op een VN klimaatconferentie mag spreken. Zo begint dat verhaal van David en, Saul en Goliath ook. En je zou kunnen zeggen dat dit ook Gods manier is van reuzen verslaan. En Paulus die maakt er in 1 Korinthe 2 bijna Gods handelsmerk van. En die zegt dat wat in de ogen van de wereld zwak is, dat heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. En Zo werkt God als het ware. Altijd met het kleine om het grote omver te halen. Reuzenverslaan begint dus klein. Niet dat het makkelijk is natuurlijk om die steen te werpen. De strijd aangaan met Goliath, zoals David deed, dat was ook heel spannend. Ik denk niet dat die soldaten bang waren om te sterven. Nou ja, natuurlijk zullen ze dat geen prettig vooruitzicht hebben gevonden. Maar soldaten in die tijd, en ik denk ook nog wel in deze tijd, leven met het besef dat strijden gewoon gevaarlijk is. Leven gewoon met in feite ja, een realistische blik op het kan morgen ook afgelopen zijn. Ik denk niet dat dat hun angst is geweest. Nee, het is eigenlijk een heel opvallend fenomeen wat er hier gebeurt. Goliath tegen David een soort één op een gevecht. Je vindt het nergens anders in de Bijbel. En dat komt omdat het ook een onbekend fenomeen was in de Oosterse wereld in die tijd. Zo ging dat niet. Zo ging het alleen in Griekenland. Nou kan dat kloppen, want die Filistijnen, die komen ook uit Griekenland. Die komen van Kreta af. Dus die Filistijnen die hebben een Griekse gewoonte meegenomen... naar dat Midden-Oosten waar ze op dat moment zijn... En die leveren een een op één gevecht En wat moet zo'n een op één gevecht beslissen? Welke God het sterkste is. Daar gaat het om. Het gaat dus niet om van wie durft of zo, of wie is er wel of niet bang. Maar daar gaat het ten diepste natuurlijk ook wel om. Maar de strijd is welke God is het sterkste. En dat maakt natuurlijk wel bang als je die strijd aangaat. Want je ziet een enorme reus. En je denkt, als ik die strijd verlies, dan is dat als het ware de eerste slag die de rest van de... Slag, de rest van de strijd beïnvloedt. Als ik verlies, ja, dan zijn al die 30.000 soldaten achter me niet blij met mij. Want dit is de beslissende slag als het ware. Het is niet gek dus dat al die soldaten achter hun schildje zitten. Net zo min dat het natuurlijk gek is als je vandaag de dag bang bent. Want er zijn nogal wat goliatten in onze wereld. Ik moest... Denken aan de strijd die soms in klaslokalen woedt. En wat kan een klaslokaal ook een soort van strijdtoneel worden? Als je gepest wordt bijvoorbeeld, of als er een negatieve sfeer heerst in een klas. En dan kun je echt met lood in je schoenen naar zo'n klaslokaal gaan. Wat kun je ook bang worden voor wat er in Nederland soms gebeurt. Hè, afgelopen week werd er in koele bloeden een advocaat neergeschoten... Ongekend dat dat in Nederland gebeurde. Ik zag Peter R. Vries huilen op televisie en dan word ik bang. En misschien word je ook bang als je merkt dat de vrijheid die christenen heel lang gehad hebben in Nederland, langzamerhand een beetje teruggedraaid wordt. En er is nog steeds heel veel ruimte voor religie en voor geloof, maar je merkt ook dat een deel van de samenleving daar meer en meer huiverig voor wordt. En het gaat me nu even niet om of die reden nu wel of niet terecht is, maar ik denk dat het gewoon gebeurt. Ik geloof twee weken geleden ging het over dat Haga Lyceum, hè, waar op een nou, nogal uh, angstige manier onderwijs werd gegeven, kinderen echt groot werden gebracht met een heel angstig wereldbeeld. En er klonk ook direct stemmen van schaf dat hele religie, schaf het af in het onderwijs. Indoctrineer mensen daar niet mee. En dat is een, een, een groeiende stem in onze samenleving. Ik denk dat je zo realistisch gewoon moet zijn. En daar kun je soms ook een beetje bang van worden. Blijft er nog wel plek voor wat ik geloof? Blijft er wel plek voor de kerk? Kan dit nog over twintig jaar? Angst. En vertrouwen heeft alles met christelijk geloof te maken. Een van de grootste ontdekkingen die ik zelf heb gedaan in het afgelopen jaar... gewoon tijdens mijn eigen Bijbellezen en tijd met God... is dat de Bijbel niet zozeer een strijd schetst tussen gelovigen en niet-gelovigen. Nee, je komt in de Bijbel alleen maar gelovige mensen tegen. Filistijnen waren hele gelovige mensen. Wel in andere goden, maar ze geloofden. In het Nieuwe Testament kom je ook allerlei gelovige mensen tegen. Die geloven in Astarte of in andere goden, of ze geloven in de God van Israël, maar iedereen gelooft. En eigenlijk, wil ik je verklappen, is dat vandaag de dag precies hetzelfde. Iedereen gelooft. Iedereen heeft ten diepste een levensovertuiging, draagt die met zich mee, die ten diepste op geloof berust. Ook mensen die zeggen, ik ben atheïst of ik geloof helemaal nergens in, ook die geloven ten diepste... In iets wat ze zelf niet kunnen bewijzen. Dat bedoel ik niet vervelend, dat is gewoon zo. Dat is gewoon hoe wij mensen werken. Je kunt nu eenmaal niet zeggen, ik geloof dat het goed is om, ik zeg maar wat, een kind te beschermen. Ik denk dat het goed is, dat kun je niet bewijzen. Waar, waar baseer je dat op? Zelfs als je niet gelovig bent, kun je dat ook niet bewijzen. Een christen kan zeggen, nou het staat misschien in de Bijbel. Een niet-christen zegt, ja ik geloof gewoon dat het goed is. Ja waarom, als je doorvraagt, steeds waarom vraagt, dan zal hij uiteindelijk zeggen, ja ik weet het niet, ik denk het gewoon. Volgens mij is dat gewoon zo. We geloven allemaal. Dat is de strijd niet die in de Bijbel wordt gevoerd. De grote vraag is dus niet of je wel of niet gelooft, maar de grote vraag is, wat doet jouw God met je? Dat is de grootste vraag. En dan kom je dus op het thema angst en vertrouwen, want dat is eigenlijk de grootste vraag die de Bijbel ons stelt. Geeft jouw God je angst of geeft jouw God je vertrouwen? En misschien wel het bekendste verhaal in de Bijbel, dat over David en Goliath, gaat precies daarover. Een jonge David, hij wordt een Naar genoemd in het Hebreeuws. Dat is een woord voor een niet-volwassene. We weten niet precies hoe oud hij was. In sommige filmpjes, zoals we daarnet net zagen, op YouTube is het een kind. Het kan, misschien was hij 17. Hij is in elk geval niet volwassen. En hij stapt zonder harnas op een reus af. Dus dat is echt het teken van vertrouwen. David krijgt van zijn God blijkbaar vertrouwen. Maar dit verhaal echoed, zou je kunnen zeggen, door de hele Bijbel door. He, twee uh, voorbeelden wil ik daarvan noemen. De God van Israël, die moedigt aan om te leven in vertrouwen. En dat zie je bijvoorbeeld aan de Sabbatdag. He, misschien weet je dat, in het Oude Testament krijgt het volk Israël de opdracht om één keer in de week, in, in de zeven dagen, he, na zes dagen, één dag niks te doen. Dat is ongekend, dat vinden we nergens in, in, in geboden of in regelgeving uit die tijd. Nergens. Geen enkel volk had dat. Eén dag in de week stoppen. Nou ging het niet zozeer om dat gebod, maar om de vraag, vertrouw jij je God zo, dat die zes dagen zo goed is voor je, dat je één dag gewoon niks kan doen. Dat je gewoon één dag niks kan doen. Het is als het ware een aanmoediging om te leven in vertrouwen. Ik ben zo goed, ik geef zoveel, ga maar gewoon eens één dag op je handen zitten. Dat kan. Dat is in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament vind je het ook. Als Jezus door de velden loopt, zeg maar, van, van Judea, en dan wijst hij om zich heen en dan zegt hij, kijk eens naar de vogels. Hè? Zie je niet hoe zorgeloos ze leven, terwijl God toch voor ze zorgt? Als God al zo goed voor de mussen zorgt, zal hij dan niet nog veel meer voor jullie zorgen? Kleingelovigen, zegt hij dan tegen zijn apostelen, mensen met weinig geloof. Als je dus veel gelooft, heb je dus ook veel vertrouwen. Daar gaat het dus om. Angst en vertrouwen. Maar hoe doe je dat? Hoe leef je vanuit vertrouwen? Nou, We zagen net al even dat het niet gek is om soms ook bang te zijn. Ook vandaag de dag niet. En juist het feit dat de Bijbel deze thematiek zo aan de orde stelt... Ja, dat zegt ook iets over onze God. Hè. Blijkbaar kan onze angst en kan onze onrust, kan er ook zijn. Is dat ook iets heel menselijks, waar we allemaal mee te dealen hebben. En het is in onze maatschappij ook niet makkelijk om vanuit vertrouwen te leven. Want je zou kunnen zeggen dat angst juist de kurk is waar onze maatschappij op drijft. En denk maar eens aan marketeers, aan, aan mensen die je iets willen verkopen. Wat die ten diepste willen doen is je ergens bang voor maken, bang dat je iets mist... He, bang dat als je dit niet koopt dat je dan bijvoorbeeld geen geluk vindt of nou ja, et cetera. Ten diepste zit er altijd angst onder. Dus in zo'n maatschappij is het ook niet makkelijk om vanuit vertrouwen te leven. Hoe doe je dat? Nou kijk eens wat David doet. Hij kijkt als het ware een laag dieper. En ik denk dat hij het van zijn God heeft geleerd. Daar moet ik even beginnen. David heeft van zijn God geleerd om dieper te kijken. In het vorige hoofdstuk, jij refereerde er volgens mij net al even aan, 1 Samuel 16, daar staat het verhaal dat David gezalfd wordt tot koning. Hij is het dan nog niet, hè, maar hij wordt als het ware alleen aangewezen. En dan zijn er zeven broers die voor Samuel worden uh, gezet. Samuel is degene die mag zalven. En die begint natuurlijk bij de oudste en bij de grootste. Van hem wordt ook verteld dat hij met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Samuel denkt: Nou, dat is hem. En dat blijkt hem dus niet te zijn. Dan moet hij het hele rijtje af, alle zeven. En uiteindelijk komt hij bij de... David, bij acht. En dan zegt God tegen Samuel, mensen kijken naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. God kijkt anders. God kijkt een laag dieper. En David doet het hier ook. Let maar eens op. Kijk maar eens wat die soldaten zien. Ja, als David gaat vragen, als David die stenen in die vijver werpt, dan zeggen die soldaten, ja die man. Maar dat zegt David niet, hè? die man. David zegt, dat is een onbesneden Filistijn. Hij heeft een andere God. Hij, hij kent de God van vertrouwen niet. De soldaten zeggen hij wil Israël vernederen, maar David zegt hij beschimt de gelederen van de levende God. Zie je, David koppelt het aan de God die je gediend wordt. Welke God dien je? Is dat een God van angst of een God van vertrouwen? En juist omdat David die laag dieper kijkt, zegt hij en dus kan ik vertrouwen. Want als de God van de Bijbel inderdaad is wie hij zegt dat hij is. Hè? Als het inderdaad de God is op wie je kunt vertrouwen. Bij wie je ook op je handen kan zitten. Waarom zou je dan stoer moeten doen? Waarom moet je dan met een enorm harnas aankomen? Waarom zou je dan in zijn plaats moeten vechten? Ben je eigenlijk bang dat als jij verliest, dat jouw God verliest? Als je dus leert om net als David een laag dieper te kijken te kijken tegen wie die strijd wordt gevoerd, ja, dan geeft dat juist ook ruimte om te gaan vertrouwen. Dan geeft dat ook ruimte om soms dingen aan de kaak te stellen, om soms eens een steen in een vijver te werpen, ook al is dat bang, ook al is dat eng. Maar dan geeft dat ook ruimte om dat gewoon te kunnen doen in alle vrijheid, zonder geschreeuw, zonder vertoon van macht, maar om dat gewoon te kunnen doen, eenvoudig. Omdat je ten diepste ziet... Het goede leven aantasten, dat, daarmee tast je God aan. En dat geeft juist ruimte. Toch is de moraal van dit verhaal, de moraal van het verhaal van David en Goliath niet, dat wij uiteindelijk op David moeten lijken. Dat natuurlijk zit die aanmoediging er ook in, we hebben er net van gezongen, ik ben dapper, dapper, dapper, net als David, samen met mijn God kan ik elke reus verslaan. Nou, Die aanmoediging zit er natuurlijk ook in, maar er zit nog een laag dieper in. Want als je die, die laag van ik ben dapper, dapper, dapper, net als David ontdoet van he, samen met mijn God, dan vind je eigenlijk gewoon het verhaal wat we met z'n allen leven in deze samenleving. We moeten allemaal onze eigen reuzen verslaan, toch? We moeten zelfredzaam zijn. Dat is een heel sterk verhaal in onze cultuur. Weet je waar je het heel erg ziet, vind ik? Valt mij op? Bij ziektes. Als mensen ziek worden. Dan, dan ineens gaat het ook. Hè? Dan, wordt, dan wordt de taal die we daarvoor gebruiken ook ineens heel erg een soort van strijdtaal. Ik weet niet of je mee hebt gekregen dat Fernando Riksen afgelopen week is overleden. Hij was een, was een voetballer. Die kreeg een ernstige spierziekte en die is deze week overleden. Iedereen die iets daarover zei, die had het over een strijd die is gevoerd. Hij heeft dapper gestreden. Hij heeft verloren. Hij is moedig ten onder gegaan. Steven Gerrard, de, de coach van zijn oude voetbalploeg, Glasgow Rangers, zei: He was a real warrior. Hij was een echte strijder. Dat zie je heel sterk. Als we ziek worden, dan komt ineens dat strijdmotief naar voren. Dan moeten we een held zijn en dan moeten we onze eigen reus verslaan. Opgeven is geen optie, zegt Alpe Zes, die, die, die tocht hè, waarbij we tegen de berg op fietsen om geld op te halen voor kanker. En ik wil niet zeggen dat je niet zou mogen strijden tegen een ziekte of dat dat niet goed is, maar het is eigenlijk ook een heel eenzaam perspectief, vind je niet? Als je van ziektes kan winnen en kan verliezen, als opgeven geen optie is, waarom eigenlijk niet? Zijn we dan ten diepste niet gewoon bang? Het is ook heel ongenadig eigenlijk. Hè? Wat nu als je wel verliest? Ben je dan een verliezer voor het leven? Wat als je geen goede toegang hebt tot medische zorg bijvoorbeeld? Waar ik mee begon, want dat was mijn punt, is dat dit verhaal dus uiteindelijk niet gaat over dat je je eigen redder moet zijn. Het boek Samuel kent namelijk een groot verhaal, een soort groot perspectief. Het gaat over iemand die de wereld weer recht moet maken. Het boek Samuel zoekt naar een koning, naar een redder, naar een gezalfde. In het Hebreeuws een mashach. Wij vertalen dat in onze taal met een messias. Het boek Samuel zoekt een messias, een koning, iemand die alles weer recht maakt. En moet je eens opletten hoe dit verhaal een koning tekent, een messias. Goliath roept om een strijder uit het leger van Israël. En die waren er genoeg. Sal is trouwens de eerst aangewezen hè, als koning van Israël. En van hem wordt ook nog eens verteld dat hij met kop en schouders boven de rest uit, uitsteekt. 1 Samuel 10, als Sal wordt gezalfd. Hij is de grootste van het hele land. Hij durft dus niet. Van Eliab wordt dat ook verteld. Ik zei het net al even. Eén hoofdstuk terug wordt er van Eliab verteld dat hij ook heel groot was. Hij durft ook niet. Niemand van die soldaten durft. En let op wat er dan gebeurt. Dan komt er dus iemand van buiten het soldatenkamp. Geen soldaat, maar een herder. Die een onmogelijk lijkende strijd aangaat en met een heel vreemd wapen die reus verslaat. Moet je eens opletten, dat verwijst niet naar ons. Dat verwijst naar Jezus. Is dat niet precies wat Jezus deed? Iemand die niet bij ons hoorde, een hemelbewoner in plaats van een aardbewoner, die naar ons toe kwam. Die die reus van angst en onverschilligheid en al het andere wat er mis is in deze wereld met een heel vreemd wapen kan bestrijden. Met liefde, met toegekeerde wangen, met zegenende armen, met barmhartigheid en uiteindelijk met een kruis. En zo won hij. En dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Dat we uiteindelijk niet zelf hoeven te strijden... Maar dat we leven uit die overwinning. Je kunt op de God van de Bijbel vertrouwen. Omdat je Jezus kunt vertrouwen, omdat je Hem ziet, omdat je leeft vanuit zijn overwinning. En als je dicht bij Jezus blijft, dan zal alles wat van Hem is, ook van jou zijn. Amen.